Nog het uh, maar alvast aan. Dit is een deel van de stoere meidenmuziek. Uh, deel 1 dan. Hanneke met Longshot Welkom bij deze Alternative FM. Op deze donderdag 11 mei. Uh, het is alweer een week. Uh, weer een dikke week in mei. Anderhalve week zijn we alweer onderweg. En uh, er nadert een uh, regengebiedje en alles en nog wat. En natuurlijk is het ook uh, deze donderdag de avond van de finales, de uh, halve finales wel te verstaan. Eén uh, onderdeel is het uh, Europees kampioenschap zingen. Dat uh, speelt zich af in Kiev en daar uh, doen Nederlanders aan mee. Tenminste een Nederlandse damesgroep, OGN. En het andere, dat is een sportief element en dat gaat over... 22 kerels die achter een zak lucht aanrennen. En uh, dan moet het toch nog maar uitgemaakt worden... of het een Franse club is of een Nederlandse club is... die de finale gaat spelen in Stockholm. En dat moet dan op 24 mei gebeuren. Dat uh, is dan de dag dat de finale van de Europa League uh, gaat plaatsvinden. Want Ajax speelt vanavond in Lyon en verdedigt een 4-1 voorsprong. En of dat allemaal gaat lukken, dat uh, zullen we nog allemaal zien. Is een long shot. Zij hij treffend nadat nou, hij de eerste plaat had gedraaid... met Annika en Longshot, dus uh, veelal nieuw werk. Ik denk, nou, ik word uh, fijn getrakteerd op internet... maar dat internet, dat ligt eruit uh, hier bij CFM. Ik denk dat het, misschien, uh, het bestuur en de penningmeester... de rekening misschien niet betaald zou kunnen hebben. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik uh, kan wel eventjes uh, dan op mijn eigen mobiele telefoon... maar eventjes wat, uh, wat gaan doen. Ja, kijk, de techneut komt binnen, dus ik uh, ben al gelijk... Uh, Wintervlag. Help, help, help. Internet is eruit. En uh, er is al één medewerker al naar buiten gevlucht... en gooit er wat pizzadozen in, uh, in de, in de vulnisbak. Dus heeft ook de sleutel van het pand. Dus dan uh, weet je dat ook weer. Ja. Dat, is, dat is heel fijn. En er is geen internet. Dus het uh, is een hele waslijst vol. Dankjewel. Ga ik weer gewoon verder. Dit zijn wel de huishoudelijke mededelingen die ik over de radio stort. Uh, vanavond hebben we dus aandacht voor... Um, The Herbs Excellent Adventure... Dan uh, Mr. Stone en de Black Dogs, die komen voorbij. Uh, Lenia zie ik staan. Uh, Tamara Woesterburg, die had een hele interessante posting uh, gedaan uh, de, deze, deze week. En dat had te maken met uh, iets uit 2012. Nou, dat nummer dat, uh, gaan we dus ook uh, draaien. Dus uh, dat, uh, dat komt mooi uit. En uh, natuurlijk ze zitten er nog heel veel leuke dingen in. Uh, zoals bijvoorbeeld deze. En dat gaat. Nou, dat is dus Herb's money, Excellent local Adventure. Local en dat gaat over geld. Everything money buys reality, money sells a lie, money to connect the dots, money to say no, money leads to nowhere. goede nieuws. Het internet doet het weer, dus dat, uh, dat is al uh, weer heel fijn. Uh, je hoorde trouwens Lenia met uh, een uh, nummer van The Hatch. En uh, dat nummer dat heette uh, Split Love. Daarachter, of daarvoor, moet ik eigenlijk zeggen Herbs Excellence Adventure En wie zit er daar nou achter? Dat is ook wel een heel verhaal. Dat, dat zijn een aantal jongens die dachten heel erg fijn en leuk te zijn. Die hebben op een gegeven moment weer een groep Nieuw Leven ingeblazen. En een van die jongens, dat is een, een bekende tenminste van ons programma dan. Tenminste, hij is niet mee geweest toen, toen de twee heren Dick Wakman en de andere... dat was Martijn van, van Waveren die, die hier geweest zijn... Ja, die jongens die hebben op een gegeven moment uh, die, daar zit nog gewoon drummen bij. En dat is Anton Leidekker. En die maakt dus deel uit van die Herbs Excellent Adventure. De andere uh, leden zijn Danny Roosendaal, Patrick Ox Oxener en Marco Strikkers. Dus dat uh, zijn dan de mensen. Straks krijgen we nog, uh, nog een track uh, te horen van uh, het, uh, de EP die ze gemaakt hebben. Uh, een EP of eigenlijk een album. Ja, het zijn zeven nummers. Dat, is, dat mag je nog uh, eigenlijk wel een. Uh, een ja, een album noemen uh, en dat, uh, dat album dat heet Hot Love Disc en straks krijg je het titelnummer te horen. Dat even terzijde. Uh, nu uh, schakel ik gewoon even mijn eigen mobiele telefoon uit, want er zit te weinig prik op. En dat heeft dan wel weer te maken dat er gewoon weer een penningmeester is geweest... die de rekening bij CFM niet heeft betaald. En dat het internet verdraaid heeft gelegen. Maar goed, we hebben een spoedbetaling gedaan. Dus het is allemaal weer opgelost, mensen. Dus wat dat gaat helemaal oké. Dit is ook heel erg fijn. Het nummer dat heet Hey You. En dat is van Lousica. Ja, en toen kregen we van uh, Johannes Taal een berichtje binnen van... Uh, is dit ook niet uh, wat voor jullie in het uh, programma te draaien? Nou, dat is zeer zeker wel. Uh, Maurice van Hoek heet de man. Hij uh, opereert uh, hoofdzakelijk in de omgeving van Rotterdam. En het nummer dat heet Tired of Running. En als je eraan een beetje naar zit te luisteren, dan denk je... vrek, het zou ook nog wel eens op, op kunnen zijn. Nou, uh, dat laatste, daar zit natuurlijk wel een klein uh, verschil in. Natuurlijk uh, omdat uh, Maurice natuurlijk een hele andere... Uh, ja, manier zijn songs uh, schrijft. Maar goed, het uh, zit toch wel een beetje... in het uh, verlengde van elkaar. En daarvoor, dat heeft totaal niks... met uh, de muziekstijl van Maurice van Hoek uh, te maken. Maar meer met... Uh, een stukje elektronische pop. En eigenlijk dan ook nog... alternatief elektronisch. Want het is uh, uit uh, Arnhem. Daar komen ze vandaan. En uh, de band is uh, half Arnhems... en half over de grens uh, met uh, Duitsland. En dat heeft ook uh, te maken dat twee... van de bandleden Nederlanders zijn en de andere twee Duitsers. Dat uh, maakt het wel een beetje internationaal. En dat nummer dat heet Hey You, dat is van Nausicaa. Nou, kregen we een aantal weken geleden toch een beetje een vet compliment... van een nieuwe Nederlandstalige band... Verbaast me ook niks, want, uh, ja, uh, Sophie Platenkamp uh, heb ik toch al uh, vanaf 2010, 2000, eigenlijk 2011 moet ik eigenlijk zeggen, gevolgd. Eerst uh, met haar eigen nummers en later met Cupgrass. Dat vond ik ook toch uh, best wel een, een, een redelijk, misschien wel een hoog niveau halen zelfs. Uh, maar goed, Sophie heeft uh, daarna nog een gooi gedaan naar de beste singer-songwriter van Nederland. En is inmiddels weer met een, een nieuwe band bezig. En dat is een beetje een knipoog naar dat wat ze eerder heeft uh, gedaan. Want uh, onder de naam Sophie Verliene heeft ze uh, uh, Nederlands Nederlandstalig werk uh, gedraaid. En daar begeleiden ze zich min of meer op uh, de akoestische gitaar. Maar nu heeft ze dus een complete band om zich heen verzameld. En is de stijl ook meteen veranderd. Uh, het zal uh, geen niet verbazen, maar uh, de, de, het elektrogehalte bij Alternative FM is uh, aardig uh, hoog uh, geweest de laatste weken. En dit is dan de nieuwe single van Verline. Want ja, uh, het compliment kregen wij uh, doordat wij vanaf het begin af aan uh, de motor staakt uh, hebben gedraaid. Uh, ja, dat vonden wij ook een heel een leuk nummer. Maar dit nieuwe nummer is ook heel erg mysterieus. En het gaat over naar de maan. MUZIEK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 I'm mm -hmm. Het wordt komende woensdag, denk ik, nog wel een aardige bijkomstigheid. Want hij gaat zijn muziek verkopen in een jas. Dat doet hij in een transgender-neutrale jas. Dat is een beetje de doelstelling. Want er zit ook een gedachte achter wat Marnix heeft uitgelegd. Want hij is goed bevriend met Jet Rebel. Toch ook niet eerst het beste die we kennen hier in dit land. Die zei op een gegeven moment, lopen ze dan ja, ergens een winkel binnen kopen ze een kledingstuk, en dan wordt er gezegd ja, maar het is een dameskledingstuk, waarop uh, die twee dan zeggen, ja, verder wij vinden het nou gewoon een leuk kledingstuk, moet het dan uh, speciaal dan alleen maar weer voor, uh, voor meiden zijn, wij willen dat ding hebben, dus uh, nou ja, zo is er een beetje uh, de statement een beetje gemaakt uh, in de zin van dat dat allemaal eigenlijk geen hol moet uitmaken, en dat is de reden waarom uh, Marnix besloten heeft om bij zijn volgende EP-presentatie, dus die komende woensdag, dat een beetje apart te verpakken, en dat doet hij dan in de vorm van een trans transgendervrije jas. Ja, ik vind het uh, eigenlijk een heel origineel idee. Als je dat uh, dan afzet tegen het verhaal wat uh, dan verteld is. Tegen iemand van de metro. Dat heeft hij vorige week een beetje eigenlijk uitgelegd. En dat verhaal heb ik vorige week, heb ik dat artikel ook aangehaald. Maar uh, dat zal dan uh, plaats gaan vinden in de Supper Club in Amsterdam. 17 mei. Dat is dus uh, komende woensdag. En dat is toch al een uh, bijzondere club schijnt. Want ja, uh, daar komen dus allerlei extravaganza en uh, podiumkunstenaars bij elkaar. Om uh, de meest baanbrekende uh, kunstvormen te presenteren aan een publiek. Zo moet je het zien. Het zit aan de single. En uh, mocht je trek hebben, dan moet je er maar zeker heen. Uh, voor Jaapie Kover geldt, ja, uh, opper de popper de pop met het uh, geld. Als hij nog een tuintje heeft. Dan uh, stopt hij dat liever in een kaartje van de iTunes. Dan heeft hij dat uh, weer een beetje om zijn muziek een beetje bij te houden. En anders is het gewoon no deal. Jammer. Dus uh, ja, dat kwam ik dus ook tegen vandaag op de Bandcamp. Dat is een ander medium waar je muziek ergens op uh, af uh, kan plukken. Uh, Rol Halfheid die straks ook voorbij komt. Die, uh, de, die is ook een groot bewonderaar van de, de Bandcamp. Dat ben ik dus ook. Want je krijgt gelijk kant en klaar je MP3 uh, materiaal. En bij iTunes moet je dat allemaal weer eens om gaan zetten in MP3. En dat vreet dit uh, systeem niet. De, MV, uh, de M4A uh, bestanden. Dus ja, dan moet je wel. Uh, ik zei al, uh, dit was ik op uh, de Bandcamp tegengekomen. Het nummer is al eigenlijk al een hele lange tijd al uit. Uh, in Groningen... Komt deze band heel veelvuldig voor. Maar dat uh, mag ook geen verbazing wekken, want uh, daar komen ze vandaan. De band bestaat uit Frank de Boer. Die zag ik net op televisie, maar dat is hem niet. Die hier in deze band uh, meespeelt. En uh, de andere is uh, Fenneke Schouten. Uh, dat is uh, de, de andere deel. En het duo heet Kortweg Fan. En dit nummer dat heet Experience. En dat is nieuw materiaal, kan ik je wel vertellen. I swear En dat was hem. Dat was het nummer van Roel half -Heart, het nummer Tonight... wat hij deze week heeft uitgebracht. En daarvoor hoorde je fan met Experience en zij komen uit Groningen. Uh, ik vertelde tegen morgens net het uh, verhaal. Van de week uh, had Roevaida een hele leuke op haar eigen Facebook-profiel. Die zei op een gegeven moment... ja, voor mijn uh, achtervolgers en fans zeg ik... dat ik weer besloten heb om niet mee te doen aan... De Voice of Holland. Uh, maar wel bedankt voor de support. Uh, eventueel waarbij ik op een gegeven moment reageerde van... ja, maar dat moet je ook helemaal niet zijn. Dat gaat alleen maar over zingen en uh, goed kunnen zingen. Het gaat bij mij meer om ook hoe je zelf een liedje kunt schrijven. En dat doet ze dus. Uh, eerst onder Saalband, nu onder haar eigen naam. En ik heb er ook bij gezegd, ja, hij zit er weer in van vanavond. Waarop de reactie heel duidelijk uh, en helder terug was... Jee, Jaap Kover, bent verantwoordelijk voor al mijn Buma-inkomsten. Nou, dan gaan we hem weer even draaien hier, Berlin. darkness. I have tried to feel my way into light. Learning to swim in a sea of emotions. I can decide with all that's weighing on my mind. Sing me a song. Sing me a song, my love. Sing me a song. Bassem, sing me a song van Nax? was dat. En uh, wie schuilt erachter hem? En dat schuilt uh, Sander Stok. Dat is zijn echte naam. En uh, hij heeft uh, ooit in uh, verschillende bands uh, uh, gezeten. En dit is een van zijn eigen werken. Uh, daarvoor hoorde je Berlin... En dat is natuurlijk van uh, Ruvayda. En uh, ze heeft een hele bekende vader die straks in Rotterdam een, uh, het allemaal in goede banen moet uh, gaan leiden. Met uh, een met landskampioenschap van een, een of andere Rotterdamse club. Maar goed, ik wens er heel veel succes. So Tot aan het nieuws van 9 uur. Golden Caves. I'm me. I felt so strong. Till you surrounded me Like a woman uh. my eyes A thousand streams will reach the end